11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Minister Kamp en de werkgevers hebben nog niet gereageerd... op het mislukte pensioenoverleg bij de FNV. Ook de regeringspartijen en de PVV en de PvdA willen nog niet reageren. FNV-voorzitter Jong Gerius praat vanmiddag met Kamp... en werkgeversvoorzitter Wientjes. Ze wil nieuwe toezeggingen om de rebellerende bonden... alsnog achter de pensioenafspraken te krijgen. Vanochtend om zes uur werd na Marathonoverleg duidelijk dat de FNV-bonden het niet eens zijn geworden. Voorzitter Van der Kolk van FNV-bondgenoten zei dat hij de pensioenafspraken met het kabinet en de werkgevers verwerpt en ook niet verder wil praten. Advocabo FNV sloot zich als enige bij bondgenoten aan. Het is die laatste bond vooral te doen om de mensen met zware beroepen. De bond eist dat die niet gekort worden als ze met 65 stoppen met werken. Jongerius roept kamp op aan die eis tegemoet te komen. De Europese beurzen zijn na een positief begin toch weer in het rood gedoken. De aex index opende nog met een winst van 1,4 procent... maar staat inmiddels al op meer dan een procent verlies. De zorgen over de Europese schuldencrisis leken even wat te zijn verlicht... door berichten dat China Italiaanse staatsobligaties zou willen kopen. Maar inmiddels heeft het pessimisme weer de overhand gekregen. Net als gisteren worden vooral de banken hard getroffen. Agenten delen steeds minder boetes uit voor asociaal rijgedrag. Dat zeggen de politiebonden. Volgens de bonden vinden veel agenten de boetes te hoog, zeker in vergelijking met het buitenland. Ook maken ze onderscheid tussen dure en goedkope auto's. Het komt voor dat ze mensen met een minder dure auto geen boete geven voor een overtreding waarvoor ze iemand in een duur model wel bekeuren. De agenten overwegen helemaal geen boetes voor asociaal rijgedrag en hardrijden meer te geven als die worden verhoogd, zoals minister Opstelte wil. Die is van plan, de boetes met ingang van januari flink te verhogen. In sommige gevallen met 140 euro. De politievakbonden ANPV en NPB hebben begrip voor de agenten. Philips gaat extra bezuinigen. Het bedrijf kondigde in juli aan dat het diep in de bureaucratie zou gaan snijden. Werd in eerste instantie gedacht aan besparingen ter hoogte van 500 miljoen. De plannen daarvoor zijn middels uitgewerkt. En volgens Philips werd daarbij voor nog eens 300 miljoen aan mogelijke besparingen gevonden. De uitwerking daarvan moet nog worden afgerond. Het is niet duidelijk hoeveel banen het gaat kosten. In juli stelde Philips dat banenverlies niet is uit te sluiten. Het bestuur van de vereniging Natuurmonumenten... heeft AXO-topman Hans Weijers voorgedragen als voorzitter. Het is de bedoeling dat hij in november oud-landbouwminister Veerman opvolgt. Veerman is niet beschikbaar voor een tweede termijn... als voorzitter van Natuurmonumenten. Weijers treedt komend voorjaar af als bestuursvoorzitter van AXO-Nobel. Het weerwisselend bewolkt staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Langs de kust is de wind krachtig tot hard. Vanmiddag en vanavond ontstaan wat buien. De middagtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Sjaak is visser, een voetballen, Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Ja, nee. zwang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 Want bij expert krijgt u nu op heel veel energiezuinige apparatuur tot 100 euro recyclepremie. Zo is een Zanussi condensdroger energieklasse B, maar 399 euro. Van experts kun je meer verwachten. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Veiligheid, daar draait het om dit uur. Veiligheid op de grond, in zee en in de lucht. Maar ook een veilige oude De twee grootste wonden binnen de FNV wijzen het pensioenakkoord af. Met het risico dat minister Kamp nu zijn eigen plan trekt. Verhoging van de pensioenleeftijd zonder al te veel tegemoetkoming aan mensen in zware beroepen. En weinig zekerheden bij een tegenvallende economie. Wat willen de gepensioneerden zelf? Marten van Rooijen van de koepel van gepensioneerde NVOG... dreigt de eerder naar de Europese rechter te stappen. Gaat hij dat nu doen? Ik ga zo meteen met hem praten. Van een heel andere orde is de veiligheid op honderden eilanden in de Indische Oceaan. De president van de Maldiven, want daar gaat het om... reist nu de wereld rond om zijn eilanden te redden van de stijgende zeespiegel. De Wereldontvanger bericht. En na voorbeeld van Amerika vliegen er nu ook op de Veluwe... onbemande vliegtuigjes rond om drukdeals op te sporen. Medelucht in? Surf naar de gids.fm. Deze hele week zijn internationale experts op de Velen bij elkaar om onbemande vliegtuigjes uit te testen. Jan Peels is erbij. Jan, het zijn allemaal mannen met speeltjes in hun handen. Inderdaad, precies. Zo, dat wat, je, wat je schetst, dat is het. Uh, allemaal uh, universiteitsmensen, andere technologen... maar over het algemeen inderdaad mannen... die bezig zijn met hele kleine vliegtuigjes... zogeheten micro-air vehicles. En er wordt dus een hele week hier een uh, conferentie gehouden. Wat je al zei, uh, eigenlijk was het vandaag de bedoeling... om een drugsdeal met zo'n klein vliegtuigje te onderscheppen. Maar vanwege de harde wind uh, is dat even uitgesteld. Maar dat betekent niet dat er niks gedaan wordt vandaag. Uh, want hier staat ook... een een grote hal, een sporthal, waar binnen een parcours is opgebouwd... waar die vliegtuigjes dan ook weer een bepaalde opdracht moeten uitvoeren. Nou, en als je naar binnen loopt, dan is dat wel aardig om te zien... want hier hebben al die teams uit heel veel verschillende landen... hun toestellen op lange tafels uh, uitgesteld staan. Het is een heel mooie競etje. We komen uit Bremen. Dat moet ik even. Daarom ga ja, ik toch gezegd als die Bemunen. En kwam daar weer door van met een Al die mensen zijn bezig om te kijken wat de beste tactiek is om hier dit parcours af te leggen. We kijken daar naar een soort van huisje waar ze een opdracht moeten uitvoeren. Jeroen Krol. Uh, ja, dat klopt. Uh, wat ze moeten doen is ze moeten het huisje binnenvliegen. En dat gaan ze autonoom. binnenvliegen? Dus. Uh, de mens die bestuurt het apparaat niet. Um, wat ze binnen in het huisje gaan doen is een foto herkennen. Uh, ze kunnen punten krijgen als ze weten welke foto het is. Het is een slim, stukje slimme techniek, maar die zit op het apparaat. Dat, dat apparaat werkt helemaal autonoom. Wat, wat he, hebben we hier aan? Wat hebben we hier aan? Ja. Um, nou ja, er zijn verschillende mogelijkheden om dit in te gaan zetten in de toekomst. Uh, denk aan dijkbewaking, uh, denk aan uh, fotografie voor landschappen. Dat gebeurt natuurlijk al, maar nu kunnen ze zelfstandig rondvliegen. Dus je hoeft ze niet meer te besturen. Dat is, dat is het voornaamste. Applaus voor de deelnemer die net gedaan heeft. Ja, en zo probeert iedereen hier zijn beste tactiek te bedenken om hier een parcours af te leggen. Matthijs Hameling, organisator van dit congres en deze, deze wedstrijd, ja, van over de hele wereld hier naartoe is het zo belangrijk. Ja, dit is natuurlijk een, een zeer uitdagende wedstrijd voor uh, allerlei universiteiten en vooral studenten van de universiteiten die uh, hebben zitten bouwen, uh, vaak als onderdeel van hun uh, mastersopleiding. Voor soort kunstmatige intelligentie? Dat is uiteindelijk het hoog doel. Dat we dadelijk een vliegtuig, zoals uh, die je vandaag ziet, een uh, gebouw in kunnen sturen en bijvoorbeeld op zoek gaat naar mensen die uh, in een, uh, tijdens een aardbeving bekneld zijn geraakt onder delen van een gebouw. En uh, deze competitie leidt ertoe dat uh, dat doel gehouden gaat worden door uh, de ontwikkelingen van die technologie steeds verder uit te dagen en steeds op een hoog niveau te brengen. Hoe ver zijn we dan? Want ik zie ze hier wel vliegen inderdaad, maar af en toe gaan ze ook wel tegen de muur aan. Maar Dit is natuurlijk allemaal technologie in ontwikkeling. Uh, dus de uitdagingen die zijn ook daar om het mis te laten gaan. Uh, dat, is, dat is het mooie ervan, dat we dus ook de grenzen opzoeken van wat teams op dit moment kunnen. Uh, volledig autonoom vliegen dat is nog niet mogelijk. Anders was deze competitie niet nodig geweest. Uh, dus wat we vandaag gaan zien zijn allerlei verschillende technologieën die bijdragen tot het bereiken van die autonomie. En dan komt uh, Arnoud Visser met zijn team uh, van het uh, speelveld af. Hoe ging het? Oeh, het was uh, heel moeilijk. Uh, we hebben de hele tijd, een heel jaar uh, geoefend. Maar we hadden verwacht dat de hele zaal gebruikt zou worden. En de pilaren stonden nu vlakbij de netten en de muren. Dus wij vlogen af en toe in de netten en tegen de muur aan? Ja, en we gaan er juist vanuit dat we eerst een hele mooie kaart maken van de ondergrond. En daarna gaan we die kaart gebruiken om zo snel mogelijk rondjes te vliegen. Mm -hmm. Maar het maken van die eerste kaart was moeilijk. Want daar gebruiken we de grondcamera voor, die kijkt naar beneden. Maar dan ziet die obstakels die voor zijn neus zitten, ziet die niet aankomen. Maar we besloten dat het belangrijk was om naar beneden te kijken dan naar, naar voren. En ja, dat uh, was een beslissing uh, zeg maar, als coach die je dan nu uh, moet opbreken. Uh... Ja, wat zie je het als een wedstrijd? Uh, nou, ik is zie... het echt een opdracht om echt iets te ontwikkelen waar we in de toekomst iets aan hebben? Nee, we zijn een universiteit. Uh, dus ik zoek vooral zeg maar, met het uh, goede onderzoeksopdrachten. En vandaar dat ik het ook zeg maar, voor uh, drie uh, aparte opdrachten voor de studenten heb uh, gesplitst. We hebben ons, ons best gedaan in simulatie om uh, wat we dachten te, konden, uh, te krijgen om het voor elkaar te krijgen. Maar ja, de werkelijkheid is altijd harder. En dat weten de studenten ook. Uh, maar ja, uh, het, het is veel te leuk om het niet te proberen. Er nou zijn hier allerlei uh, landen. Ja? Uh, uit van Iran, Rusland, uh, Duitsland. Wie denkt u dat er uiteindelijk het als beste uit de bus gaat komen? Ik uh, speel zeg maar, ook andere wedstrijden. Daar zijn altijd heel veel Duitsers. Het is af en toe net voetbal. Dat, uh, <laughs> Je speelt een tijdje en aan het eind hebben we de Duitsers toch gewonnen. Dus uh, ik, uh, ik gok voor de Duitsers. Arnoud Visser, leider van het team van de Universiteit van Amsterdam. in een reportage van Jan Peels. VARA DEGIDS.FM de wereldontvanger. Je gaat dit keer wel naar een erg exotische bestemming. hè? De Maledieven. Ja, en ik zou bijna willen zeggen ga heen nu het nog kan. Want als de aarde verder opwarmt en de zeespiegel stijgt... dan zou het zomaar kunnen dat een flink deel van die Maledieven... over 30, 40 jaar onder de water is verdwenen. Hoe reëel is dat gevaar dan? Nou, daar wordt over, door wetenschappers nogal flink over gediscussieerd. Uh, maar er zijn voorspellingen dat de zeespiegel in 2100... met een meter zal zijn gestegen. De Maledieven is het laagste land ter wereld. Uh, telt 200 eilanden die nou ja, ongeveer een, een meter, uh, anderhalf meter... misschien twee meter boven de zeespiegel liggen... Um en dat is natuurlijk wel een hachelijke situatie, maar de 400.000 Malediviërs hebben één geluk, en dat is hun president, Mohamed Nasheed. Dat is een erg media man en hij probeert op alle mogelijke manieren het lot van de Malediven af te wenden. En zo haalde Nasheed een paar jaar geleden het internationale nieuws door onder water een kabinetsvergadering te houden. Een kabinet dat onder water vergadert. Hoe doen ze dat dan? Ja, nou wie uh, via de video op onze website gids.fm uh, meekijkt, die kan het zelf zien. Vergadering is ook wel een beetje een groot woord. Alle die, ja, die zaten uh, aan tafel uh, onder water, echt onder water bij een koraalrif, In complete duik, duikuitrusting. En daar uh, schreven ze gezamenlijk een SOS-boodschap aan de rest van de wereld. Let the world know what will happen to the Maldives um, if climate change is not checked. This is a challenging situation. And we want to see that people actually do something about it. Ja, president Nasheed in zijn, in zijn duikerspak... ronddobberend in, in het tropische water voor de kust van, van de Malediven. Na die vergadering. Na die vergadering. En hij zegt, we willen de wereld laten weten... wat er gebeurt met de Malediven... als er niets wordt gedaan aan de klimaatverandering. En we willen zien dat men er ook echt iets aan doet. Ja, maar met een paar minuutjes CNN... kan je de stijging van de zeespiegel niet tegenhouden, lijkt mij. Nee, nou, hij, hij doet natuurlijk wel meer dan, dan rondsnorkelen in zijn, in zijn duikerspak. Hij speelt ook een, een hoofdrol in een nieuwe documentairefilm. The Island President, die film is uh, deze week... Uh, in première gegaan op het filmfestival van Toronto. En die documentaire die geeft een heel uniek beeld van president Nasheed en zijn werk. De filmmakers die, die konden nou ja, bij hem thuis komen kijken, in zijn kantoor. Ze konden overal mee naartoe, ook naar, naar topconferenties, de aanloop daar naartoe en achter de schermen. En Nasheed die reist de hele wereld over om dat klimaat maar op de agenda te krijgen. En in het bijzonder bij de, ja, bij de echt grote CO2-uitstoot, dus als de Chinezen, de Amerikanen en de Indiërs. Nou is deze man de president van een klein landje. Veel eilanden weliswaar, maar ja, het is toch een landje zonder veel invloed. Wordt er internationaal naar hem geluisterd dan? Ja, toch wel. De vraag is natuurlijk of er ook iets mee gebeurt. Maar er wordt wel naar hem geluisterd. En volgens John Senk, de regisseur van, van The Island President... is het vooral die persoonlijke en emotionele boodschap van de president... die juist heel erg overtuigend is. En dat komt door zijn persoonlijke geschiedenis... Tot 2008 waren de Maledieven een, een dictatuur. En president Naschid zat toen nog in de op oppositie. Hij voerde 20 jaar actie tegen de, tegen de onderdrukking. Nou, dat moest hij bekopen met, met marteling. Hij heeft anderhalf jaar heeft hij in eenzame opsluiting gezeten. Maar hij hield zijn strijd vol tot de eerste democratische verkiezingen die hij won. We wonen onze battle voor democratie in de Maldives. Een jaar later zijn er die ons vertellen dat klimaatverandering niet mogelijk is. Impossible. Well, I am here to tell you that we refuse to give up more. Ja, fragment uit de film. De island president, de president Nasheed zegt... we hebben de strijd voor democratie gewonnen. Uh, en hij speecht verder. En nu vertellen ze ons dat het onmogelijk is... om klimaatverandering te stoppen. Maar ik, ik vertel u dat wij de hoop niet opgeven. Als we nou straks in Nederland naar de bioscoop gaan... en we zitten te kijken naar die film, wat zien we dan? Ja, het, Hij is echt prachtig gedraaid. Hele betoverende plaatjes van de Malediven, Mooie luchtshots. Uh, het ziet er geweldig uit. Het is natuurlijk een film over klimaatverandering. Maar ja, zonder al die uh, cijfertjes en statistieken... Zoals we die kennen uit de klimaatfilm van El Gore van een paar jaar geleden. Hier draait het echt om die persoonlijke strijd van deze president. En de filmmakers die hebben een jaar achter hem aan kunnen lopen. Met als finale de klimaatconferentie in Kopenhagen. Eind 2009. Daar mochten dat. de filmmakers mee naar binnen? Ze als... mochten mee naar binnen. Ze mochten daar achter de schermen in de achterkamertjes waar, uh, waar, waar de pers normaal niet bij kan zijn. Maar ze hadden een truc uitgehaald. Namelijk die, deze filmploeg uh, was toegevoegd aan de delegatie van de Malediven. En dus konden ze met die speciale badges overal bij zijn. Tot het moment dat nou ja, eventuele gesprekspartners van deze president zeiden... van hé, hey, ik wil liever die camera er niet bij hebben. Toen moesten ze weg. Uh, en telkens, uh, als je die film kijkt... dan word je als kijker geconfronteerd met uh, de, eigenlijk die spijkerharde gevolgen... voor de Malediven als de zeespiegel blijft stijgen. If we can't stop the seas rising, if you allow for a two degree rise in temperature, you are actually agreeing to kill us. Ja, dramatische trailer, hè? Het, uh, het klinkt, uh, klinkt spannend. Uh, hij zegt in de film, als je toelaat dat, uh, dat, de aarde, uh, dat de temperatuur op aarde met 2 graden stijgt... dan teken je in feite ons doodsvondens. Mm. Nou, Nashit is, is heel recht uh, voor zijn raad met, met al zijn one-liners, maar hij is ook een charmeur. En mede dankzij zijn optreden achter de schermen in, in Kopenhagen... gingen China en de VS en India akkoord met het terugschroeven van CO2-uitstoot. Nou, volgens uh, verschillende uh, filmrecensenten zijn juist die scènes achter de schermen zo spannend en uniek. Wat doen de melodieven zelf om het uh, tijd te keren? Nou, het, uh, het plan is van, van deze president om, uh, om van zijn land... het eerste CO2-neutrale land ter wereld te maken. Dus er worden overal zonnepanelen geplaatst. Maar dat kost heel veel geld natuurlijk. En ze moeten ook denken aan, uh, aan de kustverdediging. Het is allemaal heel prijzig. En daarom wordt voor het eerst in de geschiedenis van de Malediven... een inkomstenbelasting ingevoerd. En dat zorgt dan wel weer voor een beetje gemor onder de Malediviërs. En wanneer moet het uh, zover zijn dat ze, ze CO2-neutraal zijn, zeg maar? Dat moet in, in 2020 gebeuren. Maar dat, dat gaat al heel veel geld kosten. Is er nog een plan B dan? Voor als de zeespiegel blijft stijgen. Ja nou dan er zijn gesprekken met India achter de schermen ook weer over het aankopen van land in India. Ja dan hebben de Malediviërs een veilig heenkomen als de situatie echt penibel wordt. Maar heel concreet zijn die plannen nog niet. Dankjewel Willem vangt ten Oud, Graag tot vrijdag. Tot vrijdag. Ik heb u vrijdag, afgelopen vrijdag, beloofd om Auto's Redding helemaal te draaien. Toen hadden we er geen tijd voor. Toen liet ik alleen maar de eerste drie, vier, vijf eh, maat horen. En nu hebben we er echt de tijd voor. U heeft het hele weekend en gisteren ook nog, want gisteren hadden we er geen tijd voor, ook weer niet, eh, kunnen oefenen op fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa... Let's go. Vet, vet, vet, vet, vet, vet. Otis Redding en uh, de zong Nee, het is geen verloren zaak. Want volgens mij moeten we nog steeds uh, onder ogen zien... dat uh, ons pensioenstelsel aanpassingen uh, behoeft. Niets doen is geen optie. En overigens de plannen van Henk Kamp uh, ook niet. Dat is mijn motivatie. Er moet iets gebeuren om ons oude dagstelsel bij de tijd te brengen om te zorgen dat mensen zekerheid kunnen ontlenen aan hun uh, pensioenen. Uh, zoals het ook mijn motivatie is uh, om dat met zoveel mogelijk mensen gezamenlijk uh, te doen. We hebben een gezamenlijke lijst met punten. Uh, en wat mij betreft eigenlijk ook het liefst een gezamenlijke onderhandelingsdelegatie. Dat zei Agnes Jongerius van de FNV vanochtend. Na de vastgelopen onderhandelingen binnen de FNV. Na 16 uur praten zijn de bonden er niet uitgekomen. Het pensioenakkoord is afgewezen door de twee grootste. FNV-bondgenoten en Abva FNV. Ik praat hierover door met Martin van Rooyen. Hij is voorzitter van de NVOG, de Landelijke Overkoepelende Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Meneer van Rooyen, u zit in de studio van RTV West. Goedemorgen. Goedemorgen. U was ook tegen dit pensioenakkoord eigenlijk, dus u bent blij met deze uitkomst. Ja, het moet al blijken wat de uitkomst is, maar het ziet er voorlopig naar uit dat er geen overeenstemming is. En alles is beter dan dit akkoord. Want wat was uw grootste bezwaar tegen het pensioenakkoord? Uh, toen vorig jaar uh, in grote lijnen op 1 juni het akkoord uh, uh, tot stand kwam... hebben wij al gezegd dat wij daar grote bezwaren tegen hadden. En het grootste bezwaar is uh, één, dat we niet bij dat akkoord van toen... en ook bij het akkoord van nu betrokken zijn. Het gaat over 2,5 miljoen gepensioneerden. En we hebben niks in te brengen. Er wordt over en zonder ons uh, beslist. We U zitten niet miskend. aan tafel. Ja, absoluut. Twee. En ons grootste bezwaar is dat, uh, uh, dat wij toen ook al hebben gezegd... dat uh, het voor mensen die naast de AOW een klein pensioen hebben... zeg eens 500 euro in de maand, bruto... dat het natuurlijk niet zo kan zijn dat door de crisis nu in één keer... Iets waarvoor ze 40 jaar hard hebben gewerkt, dat ze nu te horen krijgen... ja, die 500 euro, daar heb je, daar heb je wel recht op. Maar we weten niet of dat eigenlijk nog wel betaald kan worden. Dus uh, schrijf dat maar af. Uh, we doen ons best. We hebben de ambitie om je dat te geven. Maar het kan ook wel eens 400 euro worden per maand... als bijvoorbeeld de beurs in elkaar klappen, zoals nu het geval is. En dat is waar wij absoluut tegen zijn. Ja, maar dus dat geldt, is ook niet nodig hoe, hoe kan je dan de mensen betalen? U zegt het is niet nodig. Waarom niet? Uh, omdat er in het verleden voldoende gespaard is door iedereen... er zit 600 miljard uh, in de pensioenpot... die de gepensioneerden bij elkaar hebben gebracht. Anderen zeggen 400 miljard, goed, ja. Nee, er zit 900 miljard, uh, los van de crisis die er nu is... het is dus wel wat minder... maar uh, 900 miljard uh, bijna zit, er, zit erin, is bij elkaar gebracht... Uh, is belegd, uh, is aanwezig vermogen... en daarvan is 2 derde 600 miljard... door de gepensioneerden bij elkaar gebracht... en de rest is de opbouw van degene die nu werken. En die 600 miljard... Daar staan wij voor. Dat is eigendom van de gepensioneerden. En daar mag men niet aankomen, tenzij de wereld naar beneden valt... maar daarvoor is in de pensioenwet al een bepaling opgenomen. Dan is er een hele zware procedure die het wel mogelijk maakt... om die pensioenen tijdelijk te verlagen. Dus de mensen die nu 65 en ouder zijn, die kunnen rekenen wat u betreft... op gewoon het, het bedrag waarvoor ze hebben getekend. Ja, ja, niet alleen waarvoor zij hebben getekend. Als je met pensioen gaat, krijg je van pensioenfonds een brief. En daar staat in wat je pensioen per jaar is. Dat geldt trouwens ook voor de mensen die nu nog werken. Die krijgen elk jaar een brief waarin staat... wat ze gespaard en opgebouwd hebben. als Want die te zeggen, we komen tekort. Ja, dat is, wel, dat is wel een probleem. Ik ben het met iedereen eens dat we nu moeten zorgen dat het stelsel uh, gestut moet worden en dat het versterkt moet worden. Hoe kom je dan Want dat geld, betekent Van niet dat je het hele stelsel overboord moet gooien, wat uh, uh, Wintjes en Jogerius uh, met elkaar hebben afgesproken. Vijf jaar geleden was dit het beste stelsel ter wereld, dat is het nog steeds en we moeten alles doen om dat met dijkverzwaring uh, te behouden en niet door het stelsel overboord te gooien. Wat is die dijkverzwaring dan, meneer Van Rooyen? De dijkverzwaring is dat de premies, de werkgevers zeggen... de premies van nu, die kunnen niet verder worden verhoogd. Dus het huidige, dat is het maximum. Daar zijn wij het niet mee eens omdat die premie dan te laag is. En bovendien vinden wij dat ook de werkgevers, als het nodig is... moeten bijstorten, zoals dat ook in het verleden gebeurde. En we hebben gezien, we hebben dat vorig jaar al gesteld... dat nu ook bondgenoten heel duidelijk op die lijn zitten. Wat dat betreft zijn wij en FNV bondgenoten, bondgenoten geworden. Maar de grote vraag is dan, wat is het altijd? Want minister Kamp heeft gedreigd om terug te vallen op zijn eigen plan. Ja, en dat, dat is nog verder plan... van huis. Nou, dat eigen plan gaat alleen over de AOW en niet over de aanvullende pensioenen. Ik was vorige week bij de minister met de andere oudere bonden. En de minister heeft ons uh, verzekerd dat hij, uh, uh, als het pensioenakkoord er niet komt dat hij dan niet met eigen voorstellen voor aanvullend pensioen komt... dat hij alleen met zijn eigen wetsontwerp doorgaat over de AOW. Want dat zijn twee heel verschillende onderwerpen... die in het akkoord op één hoop zijn gegooid. Ja, dat kan wel zijn, maar het kan wel zo zijn dat de minister zegt... een andere minister, niet Kamp zelf... van de pensioenfondsen moeten aan die en die normen voldoen. En die normen zijn nu al strenger geworden door de crisis die we hebben. En dan, ja, nogmaals, bent u verder van huis. Nou, het is waar dat de Nederlandse bank en ook de, de, de wetgever, die kunnen strengere eisen stellen aan de pensioenfondsen. Daar zijn wij op zichzelf ook uh, niet tegen. Wij zijn ook bereid, en dat is heel belangrijk, om, tegenover de zekerheid die we willen houden over het nominale pensioen... af te zien van de indexering van de pensioenen. De afgelopen vijf jaar is dat ook al niet gebeurd. En dat zal de komende schrik niet, de komende vijf tot tien jaar ook niet gebeuren. Maar dat betekent dat wij dus een heleboel geld in de pensioenfondsen laten zitten. Daardoor de buffers die er nog zijn in stand houden. En daarmee zorgen dat we voor onze kinderen en kleinkinderen... dus ook voor de jongeren, zorgen dat de pensioenfondsen zo sterk mogelijk blijven. Dat is de keuze die wij gemaakt hebben. En we hebben gezien dat bondgenoten, advocaten en Bouw in zekere zin, dat die ook die keuze hebben gemaakt. Maar dat is een hele andere dan we Wintjes en Jochiriës gedaan hebben. U zegt, minister Kamp is niet van plan aan de aanvullende pensioenen te komen. Hoe dan ook, daar heeft hij eigenlijk ook geen recht op om daarover aan te Nee, daar te komen, gaat hij natuurlijk. niet over. Daar gaat hij niet over. Maar als de AOW een jaar later komt dan komt het pensioen toch ook een jaar later, of niet? Nee, dat is juist, maar daar zijn wij ook voor. Wij zijn, wij zijn, tegen, wij zijn voor dijkverzwaring, ook bij de aanvullende pensioenen, zijn we ervoor dat uh, mensen langer blijven werken... en dus ook later pensioen krijgen, 66 en later 67. Dat is nou eenmaal een gevolg van de vergrijzing. Daar zijn we absoluut voor. En dat is een geweldige verbetering uh, van, uh, van het stelsel. En wij zouden zelfs wel uh, willen dat die uh, uh, hogere pensioenleeftijd... eerder zou ingaan dan de politiek nu voorstelt. Want dat is toch wel heel ver weg. 2020 en 25. Het gaat u dus om de hoogte van het pensioen? Gewoon een gegarandeerde. Het gaat ons... Voor de, de, 80% van de gepensioneerden heeft een heel klein pensioentje. En wij staan daarvoor. En als men uh, dit akkoord toch doorvoert... en dan ook die nominale zekerheid weghaalt... dan zullen wij naar het Hof van Straatsburg gaan... als dat bij wet wordt vastgelegd in, via het akkoord. En dan zullen wij dus daar afdwingen... Uh, dat die nominale zekerheid uh, terugkomt. Want dat is uh, een juridisch eigendom van degene die daar voor gespaard en gewerkt hebben. Wie kunnen dat nog voorkomen, dat u naar de Europese rechten stapt? De, de politiek door uh, dit pensioenakkoord van tafel te halen... en ons aan tafel te brengen, samen met de jongeren. De minister heeft vorige week mij ook toegezegd... dat we deze week nog een uitnodiging gaan krijgen. Dat is een historische stap dan. Dat wij mee aan tafel met de minister en zijn ambtenaren... en daardoor ook met de sociale partners, lijkt mij, aan tafel komen... om te zorgen dat de belangen van de gepensioneerden... veel beter gewaarborgd worden... en dat deze verkeerde weg wordt stilgezet. Met andere woorden, u stapt ook naar de rechter als het Agnes Jongerius vanmiddag lukt... om bij Kamp iets aan het pensioenakkoord te verbeteren. Nou, alles wat beter wordt, is, vinden wij ook prima natuurlijk. Maar het gaat er ons om, wij in het huidige akkoord, en dat zal wel zo blijven... wordt de nominale zekerheid aangetast. En als dat bij wet dadelijk wordt vastgelegd, collectief... wat overigens de minister niet aandurft, omdat hij het juridisch eigenlijk niet kan... Doet hij het toch bij wet en die wet wordt aanvaard, dan gaan wij naar Straatsburg. Alternatief is dat hij het niet bij wet durft, het zogenaamde invaren... en dan individueel de mensen laat kiezen. Maar ook daar zijn wij tegen, want dat is geen keuze. Dan dwing je de mensen vrijwillig te kiezen voor iets wat ze niet willen. En dat betekent dat als mensen dan desondanks het bestaande systeem willen houden... dan komen ze in een sterfhuis. Dus dan kun je niet anders dan voor het nieuwe kiezen. En dat is natuurlijk ook niet te verkopen. Heeft dat gesprek nog zin, denkt u, vanmiddag tussen Jongerius en Wintjes en Kamp? Ja, ik, ik denk het eigenlijk niet. Uh, wellicht dat de minister wat kan doen om voor de zware beroepen en de lage inkomens uh, uh, nog wat aan te bieden. Dan moet hij geld op tafel leggen wat hij niet heeft. Dat zal hij dan ergens anders weghalen. Uh, met fiscale uh, verhogingen voor anderen, ook voor de ouderen. Daar zijn we natuurlijk op tegen. Want de ouderenkorting gaat ook verdwijnen. En bovendien is dit jaar de bosbelasting ingevoerd. En die willen we ook snel van tafel hebben. Want geen indexatie, maar nog wel meer belasting gaan betalen, dat kan natuurlijk ook niet. Ja, en die ouderen zijn er zo rijk, wordt het dan gezegd. Hè? Ja, dat is niet waar, want 80% van de gepensioneerden... heeft een heel klein pensioen. Er zijn natuurlijk mensen die op de golfbaan lopen... Hè, of veel op vakantie gaan, maar bijna iedereen, hè, 80, 85%, heeft een heel klein pensioentje. En wij willen dat voor hun vaste lasten, naast de AOW... die 500 euro, 600, 700 euro, zeker blijft. En dat moet absoluut kunnen. Is deze verdeeldheid binnen de FNV goed of slecht voor uw gepensioneerden? Goed, ja, goed. Wij strijden samen met bondgenoten... en hopelijk ook nog steeds met Cabo en FNV Bouw... voor een veel beter akkoord vanuit de, de, zeg maar de werknemers, de jongeren... de actieve en voor de gepensioneerden. Want wij willen nogmaals dat het systeem sterk blijft... maar het mag niet op zijn grondvesten worden aangetast. Want als het nu doorgaat, dat pensioenakkoord... is dat een fundamentele wijziging van een pensioenstelsel... wat het beste van de wereld is... Maar het dan niet meer zal zijn. En dat zal dan ook nooit meer terugkomen, dat stelsel wat we nu hebben. En we moeten alles doen om dat dus te voorkomen. Dus samengevat een dijkverzwaring. Dat wil zeggen hogere premies. En het mag niet premies. uit wat de werkgevers ervan vinden. Uh, de werkgevers moeten ook meer risico dragen... op het moment ja. dat het slecht gaat met de economie. Ja. En uh, de pensioenleeftijd moet omhoog. Ja. En nogmaals, die premies waren 20 jaar geleden 28% bij het ABP bijvoorbeeld. En zijn vervolgens naar 10% gegaan. Dus we en nu 18%. Dus we zitten nog lang niet op het niveau van 20 jaar geleden. Dus de werkgevers kunnen ook niet zeggen dat de premies veel te hoog zijn. Dat en u is bent van het CDA onzin. en uw eigen CDA? Wat Vergeet u? het maar hè? Nee, die, die zijn ook in beweging aan het komen. Omzicht die is woordvoerder. De, uh, donderdag is de hoorzitting in de Tweede Kamer. Daar zullen wij ook voor het eerst uh, acte de présent zijn. Eind oktober vorig jaar zagen ze ons nog niet staan, de Tweede Kamer. 2,5 miljoen gepensioneerden. Maar toen zijn we zo boos geworden... dat we nu heel keurig en heel netjes vooraan in de rij... na Wintjes en Jongeris en Van der Kolk... eindelijk gehoord worden, samen met de jongeren. Maar te verrooien... Hij is van de NVOG. Het staat voor een club van gepensioneerden. Clubs eigenlijk. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u wel. Tot 12 uur nog kun je mensen die de premie voor de zorgverzekering niet kunnen ophoesten. wel een boete van 30% laten betalen. Dat wordt uitgemaakt in het Joopdebat. Waar zou ombudsman Pieter Hilhorst rondsurfen? En waarom zijn agenten niet mans genoeg om hogere boetes uit te schrijven? Het nieuws met Doorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Te beginnen met die agenten. Die delen steeds minder boetes uit voor asociaal rijgedrag, zeggen de politiebonden. Volgens de bonden vinden veel agenten de boetes te hoog, zeker in vergelijking met het buitenland. Agenten overwegen helemaal geen boetes voor asociaal rijgedrag en hardrijden meer te geven als die worden verhoogd, zoals minister opstelt wel. Zo meteen meer hierover. Europese beurzen zijn na een positief begin toch weer in het rood gedoken. De AIX-index opende nog met ruim 1% winst. Het bericht dat China Italiaanse staatsobligaties zou willen kopen. Dat zorgde even voor een opleving. Maar intussen staat de beurs alweer op meer dan een procent verlies. In zijn woonplaats Bokstel is oud-PVDA-kamerlid Frits Castricum overleden. Hij zat sinds 1977 17 jaar in de Kamer. Hij was ook jarenlang secretaris van de PvdA-fractie. en In 1991 werd hij vicevoorzitter van de partij. Later trad hij toe tot het Europees parlement en was hij nog een periode senator. Frits Kastrikum is 64 jaar geworden. En het bestuur van de vereniging Natuurmonumenten... heeft AXO-topman Hans Weijers voorgedragen als voorzitter. Het is de bedoeling dat hij in november oud-landbouwminister Veerman opvolgt. Veerman is niet langer beschikbaar voor een tweede termijn... als voorzitter van Natuurmonumenten. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, de gids.fm dat was Met Felix Mijn. Ik zeg ik hoor de klok en dan weet ik dat ik een minuut of vier heb om een prangende kwestie te bespreken. Wat lees ik in het Algemeen Dagblad van vanochtend. Politieagenten gaan minder boetes uitschrijven als de plannen van minister Opstelten om de verkeersboetes te verhogen doorgaan. En dat werd zo even nog bevestigd door wat door, door meegens. Walter Welting is voorzitter van de Algemene Nederlandse Politievereniging. Meneer Welting, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dit voor burgerlijke ongehoorzaamheid? Ja, je zou het haast denken. Uh, burgerlijke ongehoorzaamheid. Het is al eerder aan uh, op tafel geweest uh, toen de boetes ook omhoog gingen. Collega's hebben steeds meer moeite om, uh, om te kunnen verklaren waarom de boete zo hoog is voor het verkeersgedrag uh, wat getoond is. Thanks. <sighs> En daar hebben ze problemen mee. Ze hebben geen problemen mee om mensen op te schrijven. Ze hebben absoluut geen problemen mee om te handhaven. Maar het moet wel in verhouding staan met, uh, met, met de boete die beschreven uh, wordt. Maar vertelt u me nou dat het te maken heeft met het medegevoel van agenten voor armlastige burgers? Ja, kijk, als het gaat over extreem uh, verkeersgedrag, als het gaat over afwijkend en uh, als je het hebt over de ASO's... dan heeft niemand de moeite mee om daarmee te schrijven. Toch wel. Dus dat asociaal rijgedrag, wat genoemd wordt waar u ook moeite mee zou hebben... althans uw agenten, dat is niet aan de orde. Nee, dat is eigenlijk niet aan de orde. Daar heb ik zelf ook moeite mee... Als mensen zich misdragen, moeten ze gewoon gepakt worden. Die dus bumperklevers en lieden, lieden die met 60 kilometer per uur door een 30 kilometer zone scheuren... die verdienen een fix hogere boete wat u betreft. Die verdienen meer dan een boete, zou ik haast willen zeggen. Want de boete alleen werkt dus niet. En dat is het grootste probleem waar wij mee te maken maar hebben. Maar gaat u er wel beboeten of niet, die mensen? Nou, ik denk dat ze bestraft moeten worden. En dat is wat anders dan beboeten. We hebben nu gezien de laatste jaren en ook de laatste keer al... dat het alleen het volgen van de boetes niet het effect heeft wat het zou moeten sorteren. Dus de veiligheid wordt niet echt... Het wordt niet veel veiliger op straat. Het wordt ook niet veiliger op de weg. Want de mensen blijven dat gewoon doen en degene die inderdaad het kunnen betalen blijven zich gewoon misdragen. Nou, die moet je op een andere manier aanpakken en dat is wat wij ook pleiten. En op welke manier moet je ze aanpakken dan? Nou, je moet ze aanpakken daar waar het echt hard treft. Dus als het gaat in de portemonnee moet je in ieder geval zorgen dat, uh, dat ze een boete krijgen die uh, in verhouding staat met het inkomen. Of je moet zeggen van we komen naar die rijbewijs. Door middel van een puntenrijbewijs bijvoorbeeld? Ja, want dat is voor iedereen gelijk. Als je zegt, van we hebben het over ernstige verkeersovertredingen... maak een puntenrijbewijs die gewoon zorgt dat de, van welke klasse dan ook... mensen gewoon een rijbewijs gaan missen op het moment dat ze zich misdragen. Dus tot, tot het moment dat er nog geen puntenrijbewijs is... laten de agenten de bumperklevers en die mensen die met 60 of 80 of 90 kilometer... in een 30 kilometer zone rijden, ongemoeid? Nee, die laten we niet ongemoeid, dat juist niet. Alleen wat je wel die krijgen krijgt, een waarschuwing. Ja, even wat duidelijker zeggen, die, zijn, die laten we niet ongemoeid, die krijgen nog geen waarschuwing. Mensen die inderdaad dat soort extreem verkeersgedrag vertonen worden gewoon simpelweg aangepakt. En ze hoort het ook, ze moet het ook. Alleen wat we wel zien is dat de boetes natuurlijk ook doorwerken in andere overtredingen. De hoogte van de boetes en dan worden door de collega's keuzes gemaakt die niet bij de collega's moeten liggen. En dan zijn agenten bang dat ze agressief worden bejegend? Ze worden agressief bejegend, dat is één. En maar dan kunnen ze toch mee omgaan met die agressie? Ja, uiteraard kunnen ze er mee omgaan. Maar zijn ze voor opgeleid? Ja, dat mogen we hopen, dat ze opgeleid zijn en dat ze dat kunnen. Maar als ze zich niet meer kunnen uh, verantwoorden voor de boetes... en dan gaat het erom dat uh, niet als je zelf verkeersgedrag... laat ik die even uitzonderen, want dat weet iedereen. Dat moeten we aanpakken, maar het gaat ook over, over andere boetes. Uh, het is niet aan de diender zelf om een beslissing te nemen... jij wel en jij niet. En dat wordt op deze manier wel aan de hand gewerkt. Dan zeggen mensen, fietsers die zonder licht rijden... die zijn vaak niet de meest agressieve weggebruikers... die worden elke herfst zonder pardon massaal op de bom geslingerd. Nou, dan ja. durft de politie wel. Ja, en dat is weer... Jammer dat ze dat dan zo uitleggen, want ook daarmee bevorder je de veiligheid op straat. Maar het is wel een makkelijke categorie en dan zijn er kennelijk dan wel voldoende mensen. Het is alleen jammer dat daar waar het nodig is nog te steeds te weinig mensen aanwezig zijn. Dat heeft er ook mee te maken? Dat heeft er wel mee te maken. U, u eist van meneer, opstelt ook meer dienders? Nou, dat wil de minister zelf ook. Uh, Dienen ze dus op andere momenten en op betere momenten dan, denk ik, uh, dat we misschien een stukje van het lek boven krijgen. Maar op dit moment, alleen maar door het verhogen van de boetes, uh, lossen we het probleem niet op. Het punterijbewijs, dat moet snel worden ingevoerd. Hartelijk dank. Prima. Walter Welting, hij is van de Algemene Nederlandse Politievereniging. Wacht even op de bel. Tijdgeest. Vrijdag begint weer een nieuw seizoen van het televisieprogramma, De Ombudsman. Presentator Pieter Hilhorst vertelt straks over de inhoud van zijn webwereld. Eerst mooie video's maken en geld verdienen via YouTube. Simone Wijmans blogt over sociale media. Een fragment van het nummer Better At Being Me... geschreven door singer-songwriter Jamila Verhoef, oftewel DX Dutch. En staat op haar eigen DX Dutch YouTube-kanaal. Nou, ik ben een uh, singer-songwriter en dat betekent dus dat ik mijn eigen liedjes schrijf, maar ik speel ze ook zelf, ik neem ze zelf op en ik zing ze ook zelf. En uh, door YouTube ben ik eigenlijk erachter gekomen dat ik uh, video's maken ook wel erg leuk vind. Dus mijn kanaal bestaat meestal uit eigen geschreven liedjes en meestal zijn ze ook een beetje iets grappigs erbij, zeg maar. Het is niet helemaal serieus, maar sommige dingen zijn ook wel... Helemaal met Better at Being Me werd ze een van de winnaars van Next Up, een wedstrijd van de video-site met als doel een select aantal mensen uit de hele wereld deze week in Londen te trainen in het maken van betere video's. Want hoe meer abonnees en bezoekers op je kanaal, hoe meer geld je als zogeheten partner kunt verdienen via reclame. Sommige mensen kunnen zelfs hun baan opzeggen om fulltime video's te maken, vertelt Sarah Mormino van YouTube. The number of partners in the Netherlands that are making over 10k between 2009 and 2010 has increased more than eight times. In het jaar 2009-2010 is het aantal Nederlanders dat jaarlijks 10.000 euro of meer verdient met hun video's verachtvoudigd. Vooral op modegebied zijn er veel vernieuwende videobloggers. En er zitten ook veel Nederlandse muzikanten bij die mooie beelden toevoegen aan hun muziek. Het voordeel van Nederlanders is dat ze meerdere talen beheersen. En ze bereiken daardoor een breed publiek. DX Dutch is een van die muzikanten. 25.000 mensen over de hele wereld bekijken regelmatig haar video's. Ze won ook 20.000 euro met de YouTube-wedstrijd. En dat geld gaat naar het verbeteren van haar videokanaal. Maar echt rijk is zij er nog niet van geworden. Nee, dat uh, loopt nog niet bij mij binnen, behalve de prijs dan. <laughs> um, ik kan er nog niet echt mijn brood mee verdienen, zeg maar. Maar ik verdien wel gewoon, ja, ik, ik noem het dan maar een leuk zakcentje. Uh, waar, waarom ik YouTube, met YouTube ben begonnen, was omdat ik graag een muzikant ben. En ik wil dat ook graag worden. Dus uiteindelijk zou het wel heel gaaf zijn als ik gewoon een uh, zaal vol kan krijgen... met allemaal mensen die mijn muziek willen... Uh, luisteren, maar ik, nu dat ik op YouTube zit en al de video's maak, dan vind ik het ook wel heel fijn om gewoon lekker door te gaan met video's maken. Tijdgeest, de webwereld van Pieter Hilhorst. Ik heb 5372 volgers op Twitter. Ik zit achter de computer, dus ik weet dat. En ik ben elke dag, nou toch wel uh, drie uur online. Hoe ben je ooit begonnen met Twitter? Ik denk dat het was omdat Femke Halsma tegen me zei... dat moet jij ook gaan doen. Toen dacht je, oh, alles wat Femke zegt, dat doe ik slaafs. Bijna. Ja, en, en beviel het gelijk? Nee, de, vooral dus tijdens, die, tijdens de verkiezingen ben ik, de verkiezing ben ik uh, overtuigd geraakt. Uh, omdat ik dat zo'n ontzettend leuk spel vond... om dan gelijk commentaar te geven en, uh, en ook weer commentaar te lezen. En uh, het rare is dat... Twitter wordt vaak van gezegd, van, er staan heel veel domme dingen in. Maar Twitter is ook een perfecte manier om op allerlei plekken te komen. Dus het gaat erover dat je gidsen vindt... die heel geïnformeerd zijn op een bepaald terrein... waar jij minder van af weet. Jij, hebt, jij volgt zelf 261 mensen. Wie zijn nou jouw eigen gidsen? Nou, bijvoorbeeld uh, Robert Wendt. Die werkt bij de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid. En uh, Ed Wendt, 1955, volgt die man. Die leest echt... Alles wat gaat over de economische crisis, over Europese samenwerking. En elke dag verschijnen er dus een, een, 10, 20 links naar heel interessante artikelen. En zo kom je op, op artikelen die vaak wat specialistischer zijn dan gewoon de krant staan. Maar die heel informatief zijn. En dat vind ik echt uh, geweldig. De Ombudsman, 16 september, begint het nieuwe seizoen. Hoe belangrijk is internet voor jullie werk? Er zijn ook geregeld dat er mensen via Twitter mij ergens op attenderen. Of iets vragen om iets te doen. Of zeggen van, hé, dat is een probleem. Soms wordt er ook een oproep gedaan. Pieter Hilhorst, dit kan toch zo niet? Zoals? Nou, bijvoorbeeld, als je nu kijkt dat er iemand heeft een probleem met het UWV en zijn PGB. Ik wil werken, maar het UWV wil niet meewerken. Nou, dus stuurt dat naar mij. En dan probeer ik te denken van, hé, wat, wat is er? Dan stuur ik haar een berichtje terug. En dan heeft ze mij net uh, geantwoord. Ik heb jouw mailtje gestuurd, dus dan ga ik mijn mail bekijken. Ben je dan een YouTube-kijker? Nee. Er zijn bijvoorbeeld wel eens dingen die dan op YouTube verschijnen... waar je dan uh, dingen... Ik bedoel, als ik één dingetje van YouTube zou willen laten zien... moet ik eventjes nadenken. Dat was namelijk... Uh, dus er was een actie tegen de plannen van het kabinet... voor het uh, uh, afschaffen voor het grootste gedeelte van het persoonsgebonden budget... En ik was gevraagd om daar de dingen aan elkaar te praten. En ik mocht daar uh, in mijn rol als amateurvolksmenner de boel opstoken. En uh, we hadden eerder al gesproken met verschillende politici... met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. En daarna gingen zij in overleg. En toen had ik tegen de mensen op het plein gezegd... jullie moeten zoveel mogelijk lawaai maken... om te zorgen dat de mensen die in het overleg zitten... jullie nog steeds kunnen horen. En we gaan zoveel lawaai maken dat we... 1 minuut voor elke letter van het PGB lawaai maken. Dus we gaan 3 minuten keihard lawaai maken. En toen telde ik af. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maar ik had helemaal vergeten. En ik had geen idee hoe lang 3 minuten is. 3 minuten is echt ontzettend lang als je dat schreeuwend vol moet maken. Dus na 50 seconden zei ik. Dat is 1 minuut. Nog 2 minuten te gaan. En toen. Na... 1 minuut en 45 seconden, zei ik, dat was 2 minuten. Dus heb ik vals gespeeld dat we aan na einde 2 minuten en 15 seconden gestopt zijn. In jouw rol van volksmanner heb je toen ook wel een lesje geleerd. Ja, want als je het volk opzweept moet je zorgen dat je ze niet te lang opzweept. Pieter Hilhorst. Alle besproken links vindt u terug op de website onder het kopje Tijdgeest. DeGit.fm Bij me zit internetjournalist Francisco van Jolen... die dagelijks een paar, een heleboel, waarschijnlijk... diplomatieke ambtsberichten doorleest van Wikileaks. Het is uh, mijn hobby. Je doet dat gewoon s ochtends bij het ontbijt. Ja, en wat zat er dankjewel. dit keer tussen? Wat heb je nu nee, al ontdekt? Nou, ik heb een paar dingetjes. Uh, toch wel opvallend dat... Uh, uh, wij hebben hier in Nederland een beetje het schandaal met de DigiNotar... met het uh, hacken van die uh, overheidscertificaten. Uh, in Namibië hebben ze een beetje een groter probleem. <laughs> Daar blijken toch wel uh, vrij veel overheidscomputers gehackt te zijn. Uh, met name die van het, uh, de financiële autoriteit. Dat wil je toch ook niet. En ze weten niet precies waar door wie het gedaan is. Het vermoeden is door China. Maar ja, het spoor leidt ook naar de Verenigde Staten. Maar het, het is toch een beetje lastig dat je... Als de overheid het idee hebt. nou ja, mijn hele systeem is lek. En ze, de Amerikanen maken zich er ook ernstig zorgen over... dat ze niet in staat zijn die computers te beveiligen. Dan hebben we ook wel weer in de sfeer van de serie Roddel. Dat is ook altijd weer aardig bij Wikileaks. Ja, niet, niet schokkende dingen. Maar president Václav Klaus in Tsjechië... de Amerikaanse ambassadeur merkte op... voordat Dick Cheney, de vicepresident, een bezoek brengt in 2007. Nou, we moeten er een beetje rekening houden. Die Klaus, die ziet zichzelf nogal als een intellectueel. Daar is hij ook heel erg trots op. En... Hij geeft nog veel over zichzelf op. Dus daar moet je rekening mee houden als je met hem praat. Het is ook fijn dat die man zo neer, even neergezet wordt. Voor de rest van de geschiedenis. Leuk voor zijn uh, biograaf. Dan hebben we in Nigeria gaat het eigenlijk op het ogenblik heel erg hard. Daar komt de ene onthulling naar de andere. Dat heb ik uh, vorige week al verteld. En uh, nu zijn er dus kolonisten die zeggen. Luister, het lijkt wel. Het is ook zo raar. En dat geldt niet alleen voor Nigeria. Dat geldt voor al die landen. Die politici die gaan erheen. En die storten hun hart uit. Alsof ze op de biegstoel zitten. Ze vertellen gewoon alles over iedereen. Ik, ik, uh, bijvoorbeeld. Over Tsjechië om nog maar eens een voorbeeld te noemen... de leider van de Sociaal-Democratische Partij... was uh, tegenstander, in het openbaar de felste tegenstander... van een radarstation wat daar, zou, wat, wat daar gebouwd zou worden. En op de ambassade zegt hij gewoon... ja, nou, ik vind eigenlijk dat het er wel kan komen. Ik zal eens kijken of mijn partij... Maar waar of, zou dat radarstation gebouwd worden dan? Dat was onderdeel van een plan van Bush nog. Toen Obama aan de macht kwam, heeft hij dat geschrapt. Uh, dat was een soort uh, beschermingssysteem tegen uh, Rusland. Ja. Rusland had daar bezwaar tegen... Um, de Sociaaldemocraten in Tsjechië die zeiden van nou, wij zijn daar ook heel erg tegen. En ondertussen zat die leider dus gewoon een handje klap te spelen met de Amerikaanse ambassadeur. Van, nou, ik kijk wel of ik nog wel een ander standpunt kan krijgen. Ja, toch een beetje raar. Tijd voor het job debat. Francisco gaat ook over de inhoud van Joop.nl. En daar gaan we vandaag over discussiëren. Francisco. Ja, iets heel anders. We gaan het hebben over mensen die hun zorgverzekeringspremie niet betalen. Want wie daarbij in gebreken blijft, die krijgt een boete van maar liefst 130% opgelegd. Maar werkt dat wel? Want wie een premie van 100% niet kan betalen, die kan natuurlijk een premie van 130% ook niet betalen. Althans, dat stelt sociaal advocaat Johanna Huisman. En ze is hier te gast, mevrouw Houtsman. Goedemorgen. U bent sociaal advocaat. heeft dus te maken met mensen die hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen. Klopt dat? Onder andere. Ja. En u noemde de nieuwe regels onmenselijk. Ja. Wat on... zijn die nieuwe regels? Je kan uh, geen bezwaar maken tegen de oplegging van die bestuurlijke premie. Ik noem het liever geen boete, omdat daaruit ook de achterstand betaald wordt. Maar je kan geen bezwaar maken. Dus je kan niet laten zien dat je niet kan betalen. En ik denk dat bij de invoering van deze zorgverzekeringswet... Niet nagedacht is over het feit dat er in Nederland mensen zijn... die geen inkomen hebben of onvoldoende inkomen hebben. Zijn er inderdaad mensen die geen inkomen... die kunnen ja. toch altijd een beroep doen op een uitkering? Ja, dat, dat, het, het menu is niet de maaltijd. Het is het feit dat je recht hebt op een, uh, op een uh, inkomen... wil nog niet zeggen dat je dat ook altijd daadwerkelijk krijgt. Als je maar welke uit... mensen zijn het dan? Waar vallen die dan onder? Hoe nou, zit je dat hebt dan? allerlei verschillende mensen. Je hebt mensen die een bijstandsuitkering aanvragen... en die worden natuurlijk af en toe afgewezen. En daar kan je dan wat tegen in beroep. Maar dat duurt natuurlijk heel lang. En dat kan je dan wel winnen als dat onterecht afgewezen is. Maar tegen die tijd zit je diep in de schulden. Ondertussen moet je die zorgverzekeringspremie betalen en je hebt er geen geld voor. Precies, je hebt helemaal geen inkomen. Ik en welke heb mensen zijn één... er nog meer zonder inkomen? En je hebt mensen die bijvoorbeeld geen loon krijgen van hun werkgever... of onvoldoende loon krijgen van hun werkgever... en ook daar rechtsmiddelen tegen aan moeten wenden. En dat kost tijd en geld wat ze nou net allebei niet hebben. Dat maakt u mee? Dat, dat mensen... maak ik. Dit zijn voorbeelden uit mijn praktijk. Nog meer? Uh, ja, ik had er volgens mij nog een die me even ontschoten is. Maar dat maakt niet uit, daar komen we zo wel op. Industrie de van in Den Haag, ook, ja. het Tweede Kamerlid Margreet Smilde van het CDA. Goedemorgen mevrouw Smilde. Goedemorgen meneer Meulers. Onmenselijk noemt Johanne Hulsman het regeringsbeleid. En dat is beleid onder andere van uw partij ook. Ja, nou ik, ik wil daar wel even iets van zeggen. Um, die, uh, we moeten natuurlijk uh, ervan uitgaan dat iedereen zijn premie betaalt. Want er zijn 250.000 wanbetalers in Nederland. En dat betekent dat iedereen die net, netjes zijn premie betaalt, daardoor. 60 euro per jaar extra moet betalen. De solidariteit, daar gaat het u om. Het is de solidariteit. En die mensen met die 130% eh, premieverhoging... ik ben het helemaal met, met mevrouw Hulsman eens... dat dat een, een heel hoog bedrag is. Maar je moet ook voorkomen dat die mensen daarin komen. Voordat ze daar terechtkomen... is er al een heel traject geweest... als ze maar één maand achterstand hebben van de premie... dan gaat de zorgverzekeraar al, raar, al met hun om tafel zitten. En eh, van gaat het automatisch in of op een andere manier. Dus ze zijn niet zomaar heel erg achterop geraakt. Er wordt een heel jaar heel hard aan gewerkt om te voorkomen dat die mensen in die 130% komen. U zegt een heel jaar. En dan moeten ze 130% ja, het is pas een Het is een heel jaar. En in dat hele jaar wordt dus heel veel uh, stappen gezet om ze daaruit te halen. En de voorbeelden die mevrouw Hulsman noemt, dat begrijp ik wel, maar die mensen hebben ook te maken met, met huur bijvoorbeeld en energie. Dus daar zullen uh, regelingen voor getroffen moeten worden. Maar wat wij willen is juist dat iedereen betaalt, zodat het solidariteit niet ondermijnd wordt. En dat gebeurt als mensen hun premies niet betalen. Mevrouw Hulsman, dat begrijpt u toch wel? Het gaat om solidariteit. <hijen> nou, daar ben ik ook helemaal voor. Daarom hebben we ook die verdragen getekend waarbij iedereen recht heeft op medische hulp. En het is natuurlijk om te uh, omdraaien om te zeggen: van iedereen heeft recht op medische hulp, dus moet iedereen ervoor betalen. Op het moment dat mensen geen inkomen hebben, en ik heb de voorbeelden opgenoemd, er zijn er ook nog voorbeelden. Ja, maar dan heb je een jaar de tijd. Dan gaat nee, het niet waar. met je aan tafel zitten. Nee, en zeker niet na één maand. Ik heb de voorbeelden uh, meegemaakt en ik heb ook een voorbeeld bij me waarbij dat uh, sneller is gebeurd. Hoe en vaker, is dan? Deze is na negen maanden ingezet en er zijn nou, dan mensen. Dan heb je die negen maanden ook, de tijd. Ja, maar als en, jij geen geld hebt. Letterlijk is het één jaar. Ja, maar als je geen geld hebt, heb je geen geld. En wat er dus bij al die trajecten zo is... want daar wordt nu zo vrolijk naar verwezen... is dat als je echt geen geld hebt en je zit nog in zo'n zo soort setting... waarbij dat bekeken wordt... dan word je ook niet in de schuldhulp geholpen. En dan word je ook niet met andere dingen geholpen. En dan raak je ook je huis kwijt. Francisco? Ja, een reactie op je hoop. Die zegt boetes opleggen aan arme mensen. Dat kun je vergelijken met boetes opleggen aan failliete landen. Ja, dat werkt ook niet. <lacht> maar, maar mag ik u iets anders inbrengen? Nee, heel want veel... geeft, u daar eens, geeft u eens antwoord op deze reactie? Of reactie nou, antwoord. ik wil daar, daar inderdaad wel antwoord op geven. Er zijn heel veel mensen... die niet of nauwelijks inkomen hebben... en die wel gewoon hun premie betalen... zoals bijvoorbeeld Uitkeringsgerechtigden. En ik denk dat als wij in. Nee, als mensen uh, voor hun zor zorg krijgen. dan zullen ze toch ook echt premies moeten betalen. Maar dit gaat natuurlijk om mensen met een gecombineerde schuldenproblematiek. Hè? Die... Ja, maar dit, zal, dit, dit zijn geen 250.000 wanbetalers die wij hebben. Ik weet niet hoe groot deze groep is waar het over gaat. Maar ik denk dat daar dan specifieke regelingen voor moeten komen. Waar het mij om gaat, is dat er een hele grote groep is die hun zorgpremie niet betaalt. En daar is een traject voor om te zorgen dat ze wel net als wij allemaal hun zorgpremie betalen. Er zijn en... 250.000 van betalers mevrouw ja. Hulsman. Nou, maar probleem... Hoeveel zijn er daarvan die het echt niet kunnen betalen? Nou, ik heb geen uh, statistisch onderzoek gedaan, want dan kom ik helemaal niet meer aan mijn advocatuurpraktijk toe. En dat is toch wel wat voor die mensen die ik nu wel kan helpen. Maar uh, wat, je dus, wat, wat het verkeerde denken is... dat je niet rekening houdt met de uitzonderingen. En dat is onmenselijk. Dus er is geen enkele mogelijkheid om in bezwaar of in beroep te gaan. Je kan niet aangeven dat je niet kan betalen... en dat dat niet jouw schuld is dat dat zo gekomen is. Er is geen enkele mogelijkheid voor. En dat maakt het systeem onmenselijk. Ja, ja daar, daarvan zeg ik, juist in dat voortraject daar zijn alle mogelijkheden om samen uh, tot, een, tot een bepaalde regeling ja, te komen. Ja, samen, maar je hebt geen, geen juridische mogelijkheid. Nee, maar, maar ja, je, hebt... je hebt een juridische mogelijkheid uh, en om um, um bezwaar te maken. bijvoorbeeld dat je... Je, hebt, je hebt geen juridische mogelijkheid als je niet in het systeem geaccepteerd wordt... omdat je geen uitkering krijgt of op een andere manier niet in dat systeem geaccepteerd wordt... of gezien wordt als een fraudeur, ook al kan je dat na 2,5 jaar weer leggen, dan word je op dat moment in geen enkel systeem geaccepteerd en ge Geholpen. En daar wordt niet naar gekeken. Ik denk dat wij uh, voor... Uh, ik weet niet om hoeveel mensen het gaat waar u het nu over heeft. Nou, ik, stel het gaat over tien mensen, dan maakt het nog niet uit. Dan worden tien mensen de dupe. Precies. Dan worden tien mensen de dupe en dan denk ik dat je voor die uitzonderingen, maar dat geldt dan ook voor hun huur en voor hun energie en voor allerlei andere dingen, dan moeten die mensen op een andere manier geholpen worden. Maar ik denk dat... Uh, ja, maar in... dat kan dus kennelijk juridisch niet, mevrouw Schoen. Precies. Daar is een fout. Dat, dat is niet in het voortraject, zal ik maar zeggen. Als, dan is het nog helemaal in de privaatsfeer tussen de zorgverzekeraar. Want de zorgverzekeraar moet deze mensen namelijk wel accepteren. De, de zorgverzekeraar moet deze mensen accepteren als hun verzekerde. Die moet dus ook als deze mensen zorg gebruiken voor die zorg betalen. En daar wil die zorgverzekeraar de premie voor hebben. Dan zit je in een private overeenkomst. En dan kan de zorgverzekeraar dus... Daar zit het probleem. Ja, Want maar daar kunnen nu de mensen de staat, wel. De staat dwingt burgers om een private overeenkomst aan te gaan... met iemand die op gezette tijden niet levert wat hij voor dat geld zou doen. Hij heeft niet eens het recht om daar een deel van zijn... deel van de overeenkomst op in te houden. Want hij mag het geld niet inhouden, want de staat... die houdt dan het geld weer in voor de private uh, ondernemer. Francisco. Ja. Mevrouw Hilsman, dat is pas na Francisco een jaar. van Jolen, heel even tussendoor. Het is raar, hè? op, op Joopteur is de commentaar... op de verplichting tot verzekering in Nederland... Mm. want je kunt niet iemand... Verplichten een product te kopen. Er wordt ook gezegd in de Verenigde Staten is dat zelfs ongrondwettelijk. Nee, je mag mensen niet overleveren aan commerciële bedrijven verplicht via de wet. Mevrouw Smilden. Ik denk dat wij in uh, Nederland voor gekozen hebben dat iedereen verzekerd is. Van 0 tot 18 betaalt de overheid verplicht. het verplicht En dat betekent dat iedereen, maar daar staat tegenover dat de zorgverzekeraar iedereen moet accepteren. Of je nu ziek of gezond, oud of jong bent, daar, uh, daar moet de zorgverzekeraar je accepteren. En wat je ook aan ziekte krijgt, dan ben je voor je ziektekosten verzekerd. Ja, maar dat ben, ben je ook vanuit de verdragen. Dat ben je nee. ook vanuit de verdragen. Vanuit de verdragen heb je altijd recht op medische hulp. En maar dan maar, heb je maar, maar recht nu... op medisch noodzakelijke hulp. En wij geven het recht op alles wat er in nou, ons basispakket zit. was het maar zo'n feest was het maar zo'n feest. Want er zijn natuurlijk steeds minder dingen waar die vergoed worden. En je hebt geen keus. Je hebt geen keus om daarmee akkoord te gaan. Tot zover deze discussie. Het woord is eruit. Sociaal advocaat Johanna Hulsman heeft gedebatteerd... met het CDA Tweede Kamer, het Geet Smilde... met de medewerking van Francisco van Jolen van Joop.nl. Dit was weer een uur de gids.fm waarin vertegenwoordiger, de vertegenwoordiger van gepensioneerden Martin van Rooyen zich tevreden toonde dat het pensioenakkoord van Kamp, Wientjes en Jongerius te hoogstwaarschijnlijk niet komt. Want daar worden de gepensioneerden volgens hem alleen maar slechter van. En hij vertelde dat hij binnenkort, in tegenstelling tot nu, wel mag meepraten bij minister Kamp aan tafel.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 waar kijk ik nog naar vanavond op televisie? Nou, mijn ogen zijn natuurlijk gericht op Camp Nou of Camp Nou, waar de Champions League voor de twintigste keer van start gaat en hoe Barcelona, AC Milan. is ongeveer nog nooit een club gelukt tot om het miljoenenbal twee keer op een rij te winnen. Dan heb ik het dus alleen over de Champions League. En niet over de voorganger Europa Cup 1. En vanavond kan dus Barcelona de eerste stap zetten tegen Milan. Dat het zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic moet doen. Ik ga er voor zitten. En na de wedstrijd naar Nederland 1. Met Kruif bij Pauw en Witteman. Jurgen van den Berg. Lunch. Um, wij gaan uh, in ieder geval praten over het uh, pensioenakkoord uh, en de problemen daarover. Uh, minister Kamp moet vasthouden aan het pensioenakkoord, dat is de stelling. Maar wie er mee komt praten, dat is nog volstrekt onduidelijk. De meeste liggen nog op één oor, uh, of niet, zijn druk aan het bellen zelf. Dus er komt een gast, maar wie, uh, ik weet het nog niet. Ik zie die redactie daar, ja, met allerlei ja, telefoons. Uh, ja. Ze bellen Jan en allemaal mannen, Hoop dat ze de goede te pakken krijgen. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer toch? Radio 1 en de Miljoenennota. Honderden pagina's met plannen, keuzes en kosten. Vrijdag wordt de begroting van het kabinet Rutte bekend. Wat staat Nederland te wachten? Vrijdagmiddag van 2 tot half 4. de Miljoenennota en de gevolgen voor Nederland. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nu 50% korting op zakelijk mobiel internet en bellen voor maar 1360 per maand ex-BTW. Met de gratis BlackBerry Torch 9860. Alleen verkrijgbaar bij KPN. Ga naar KPN Business Center, ook voor de voorwaarden.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 Aan boord gaat de ongeëvenaarde luxe door met ons prijswinnend in-flight entertainment systeem en bekroonde menu's. Bekijk de voorwaarden en aantrekkelijke tarieven naar een van onze ruim 100 bestemmingen, zoals Dubai, Singapore of Sydney, op Emirates.nl. Fly Emirates. Keep discovering. Kijk, de beurs lijkt wel een achtbaan en ik wil met mijn beleggingen overal op reageren. Maar ja, zoveel tijd heb ik niet. Dus vroeg ik de...